Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende maand hoef je in de trein naar Berlijn geen mondkapje meer op. De landelijke mondkapjesplicht in lange afstandstreinen verdwijnt in de prullenbak, heeft de gezondheidsminister bekendgemaakt. De bevolking had een hoge immuniteit opgebouwd. En de ons beratende experten gaan niet meer vanuit dat het nogmaals zo'n. een hoge immuniteit is. Grootstens zo'n een schweren winterwelle komen. Een hoop Duitsers hebben dus antistoffen tegen corona. En deskundigen verwachten niet dat er nog een coronagolf aankomt. Er is nog iemand opgepakt voor een valse bommelding op een containerschip. Vorige maand keerde dat schip dat onderweg was van Senegal naar België ineens om. Iemand had gedreigd met een explosie als het schip door zou varen naar de haven van Antwerpen. Er werd toen al een man uit Delft opgepakt en nu is ook iemand uit Den Haag aangehouden. Rusland zegt dat ze het stadje Soledar hebben veroverd in het oosten van Oekraïne. We hebben het niet zelf kunnen checken, maar als het verhaal klopt... heeft Rusland voor het eerst in tijden weer een succes geboekt in de oorlog. Waarom? Zo daar zo belangrijk is voor de Russen is niet helemaal duidelijk. Het strategische belang van het stadje zou klein zijn, maar er is wel een grote zoutmijn. Een groot feest in Spakenburg gisteravond laat. De amateurs van de plaatselijke voetbalclub hadden enorm gestund door in de beker Groningen uit te schakelen. Het werd 3-2. Het laatste stukje van de wedstrijd was wel spannend. Dan zou het toch afgelopen moeten zijn. Het is afgelopen! Het is afgelopen! Spakenburg wint in Groningen! Ja, de spelers moesten met de bus helemaal terugrijden en werden... ...daarna feestelijk onthaald. Ja, misschien moet Spakenburg de volgende ronde wel naar de Kuip of de Johan Cruijff Arena. De loting is zaterdag. Het weer, opnieuw wat buien, maar wel minder dan gisteren. Zelfs af en toe wat zon bij een graad of 9. En morgen, ja, dan is het opnieuw kletna. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu. ZFM luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ik Ik was een kleine jongen. Zondagochtend was een hel. Vertelde me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles: groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf. Mijn kleverige cent. Als zonnesmiddels ging een moeder op je ziet het bij mijn tante. En dan moest ik mee. Ik kreeg koek na natte zoenen En een kneepje in mijn bang. En een kopje slappe thee. je uit gaan blazen op de taart die moeder op. En mijn oma snikte even, ach, alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen mij zei. En plotseling vond ik ook een plan even in de handen binnen de wagen. En ze zei: je moet wat smeren voor je tand en de rest, omdat je jarig bent.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 Het was. Uh... Uh, heet het? Bouderwijn de Groot. Hè? We beginnen twee uur altijd met Bouderwijn de Groot. En dit was Tante Julia van uh, Bouderwijn de Groot. Uh, welkom terug bij het uh, laatste uur en uh, tweede uur, tevens. En um, wat had ik nog te melden? Ik had verder helemaal niks te melden. Satellites. Oh, de Satellites, ja, dat gingen we melden. Dat is een van de eerste uh, ja, reggae-ska-bands uh, van Jamaica. Um, instrumentale nummers. Al, alleen maar instrumentale nummers maakten ze. En uh, ook een van de, is de Rastafari en ik ga straks wel wat vertellen over de Rastafari wat dat eigenlijk voor levensbeschouwing is. Ja. Ja. Ja, ja, ja Rastafari. we hebben hier voor niks zo'n poster uh, de tafel neergelegd. Ja. <laughs> maar dat zien alleen de, de internetmensen. Uh, ja, maar ja, sowieso is uh, Rastafari de, wordt toch vaak wel, ja, niet echt als, als Religie zo bekeken. En, uh, maar ze hebben ook wel een rare. Want het was gebaseerd op heilige salassie. Heilige salassie, en dat is geen lekker jochie. Nee, Ethiopi nee, Ethiopische keizer, eigenlijk ja. dictator. Ja, een en uh, hun denken dat het uh, de heilige salassie, de, de reïncarnatie van, re van Jezus is. Ja, nou, ik denk en, uh, het niet. You never know. <laughs> hij is, Alles al, kan. Hij is al dood, toch? Hij oh, een de catholitis is ja. dood, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, er komt de Lights. Carry to Bring home. <middels> Ja, dat was dus de beat, Tears of a Clown. Ja, nou en uh, ik ben gewoon weer af van mijn af. <laughs> uh, ik, ik kreeg het trouwens voor elkaar, dat vond ik wel heel knap. De, de die hebben maar heel weinig uh, uh, nummers gemaakt waar ze bij zongen. En ik heb ze voor elkaar <laughs> gekregen, juist die ene. <laughs> ja, je bent het leuk. Ja, dat is wel zo. Dus, uh, het is een van de bekendste ska-vertolkers. En, en, en, en ska-music is uh, aan het eind van de jaren 50 op uh, Jamaica uh, opgekomen. Uh, het wordt gekenmerkt door nadrukkelijke accenten tussen de tellen van de vierkwart dus Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar goed, het is wel leuk. Ska is opgewekte dansmuziek. Maar doordat er een hoofdrol is weggelegd voor de koperblazers, wordt het ook wel eens de jazz van Jamaica genoemd. Oh, ja. En Rocksteady is weer een langzamere variant daarvan. En Reggae is daar weer een langzamere variant van. Ja, en in Engeland in 1980 had je dus de ja. Britse variant. Wat ik dus net draaide, de beat, en selector ja. en zo. Dat is, en specials. Dat is allemaal dus Britse. Britse. Ja. ja, dat is rock 19, ja. ja. Rond, rond 1979 beleefde de Ska in Engeland een revival. onder aanvoering van de band The Specials. Hierdoor brak Ska-muziek ook op de Europese vasteland door. Spoedig volgden meer Britse groeps. Zoals The Selector, The Beat, Madness en uh, Bad Manners. Ja, ja klopt. Dus. Ja, ja. En nu heb ik weer een verzoeknummer van Astrid Foren: The Specials Ghost Town. Turbulence, Noctorious. Noctorious. I'm a fanatization over the very top. Michel over Asriel. Part over the ocean Life over death. You know, it's like a lot of let me tell you just a second. I could have been one of the most notorious. I got paid by the king. King, and his love is everlasting Burn away the wicked lifestyle I'm the wicked image And the wicked man and profile I'm so happy to be Rastafora's style And me overcome the wicked wit Just a smile Then me start to live my life And the truth worthwhile In love and harmony I try not to be blind right. I both the ones that lastly will provide hey, my conscience is clear When I look in the eye the most notorious, I got saved by the king and his grace is so glorious, I could have been one of the most devastating, I got saved by the king and his love is everlasting, one. No in the forest But we know the solution is not real share Positive actions are the firmest Well let us do let, let us do Let us serve you I pledge to be I bought up The strong side The right side But you be the wrong side I'm locked Tell you Come From the can avoid The fight. slip with the king Then you know you shall slide I could have been One of the most Notorious By the king and his words, is so glorious. I for you be one of the most. Nou moeten we natuurlijk het protocol volgen van uh, morgen is het weekend. Ja. Dus, wat kan er even, René van Meurs, kleine frustraties. Hier, dat zit allemaal hier in dat piepkleine kringetje waar ik wel direct invloed op heb. Daar zit mijn energie, daar zit mijn frustratie. Wat ik nu misschien wel het allerkutste vind in mijn hele leven is dat mijn kaas smaller is dan mijn blok kaas. <lacht> en ik heb oude kaas, hè? dus als ik dat ga schaven, dat doet al zeer aan mijn elleboog, heb ik na drie plakjes, heb ik zo'n opstaand randje oude kaas, denk ik ja, dat vind ik niet lekker. Nee, blijkbaar vind ik kaas heerlijk als het plat is. He, of dat ik, dat ik een appel pak van de fruitschaal, dat er geen sticker op zit, dat ik dan een hap neem en dat er toch een sticker op zat. Dan heb ik zo'n labeltje Pink Lady op mijn huig hangen? Kan ik dan met mijn tong niet bij, moet ik met mijn vinger gaan lopen peuren? Ga ik over mijn nek in de woonkamer sta ik te dansen in een soort warme plas appelkots? En dan denk ik toch vaak: oh, woon ik maar in Syrië. Je van die meisjes die dan gebruik maken van het woord gezellig. Even serieus, joh. Pak even een tiende van een seconde om dat woord gewoon af te maken, toch? Ik zit daar te wachten tot ik aan de beurt ben. Heeft dus iemand van jullie naar mij getwitterd? Vanavond naar Ettelenee van M wordt vast hashtag gezellig. En ik dacht, ik begin niet eens. Toch? Vrachtwagenchauffeurs die elkaar met 1 km per uur verschil inhalen op de snelweg. Echt? Ik had je stikt in de eerstvolgende bal gehakt die je uit het vet levert, vriend. van die meisjes met tunneloorbellen. Ken je die? Dat zijn dan oorbellen die zitten dan in je oorlel. Dat is dan een gat, daar kunnen dan dingen doorheen voor de aandacht. Ja, dan kom je zo'n wijf tegen, dan geef je die netjes een hand. Zeg je, hoi, ik ben René. Hoi René, ik ben Esther. Hey Esther, check ik heb tunneloorbellen. Nou, wat leuk joh. Ja, je kijkt dan, ik kan een sigaret doorheen. Oh, wat gaaf joh, rook je? Oh, nee dat niet. Nou, hou je bek dan! <lacht> Toch, twee weken later trekt ze met een sigaret niet genoeg aandacht. Loopt ze ineens rond met een oorlel waar een klarinet doorheen kan schuiven. Er komt gewoon een hele generatie bejaarde vrouwen met enorme hangtieten. Die alleen maar omhoog gehouden worden. Door BH's gemaakt van tunneloorbellen. En dat knispert die in een ramvol restaurant naar je tafeltje komen en dan heel netjes Hoi, is alles naar wens? Op het moment dat je net een volle vork in je bek zit te prakken Moet je wel ja super, super lekker dit, super lekker. Mm, heerlijk, super volwassen mannen Die Whatsappie sturen met het woord hihi. <lacht> als jij als volwassen man een Whatsappie stuurt met het woord hihi, Ballen in de blender, op donderen. Wat gebeurt er nou met je scroten dat jij met je vrienden in een WhatsApp-groep zit? Dat een van je vrienden een goede grap maakt en dat jij denkt, oh, maar hier ga ik even op reageren. Hihi! Ja. En dan meteen erachteraan die mongoloïde smiley zo fluuu! Dat je denkt, hij moet de groep uit! Hij moet de groep uit! Maar hij kan de groep niet uit, hè? Nee, waarom niet? Het is de beheerder! Het is altijd de beheerder van de groep! Oké, okay, dat was uh, René Meurs. Uh, René Meurs die is een, uh, een stand-up comedian. En af aankomende zondag is er weer Zand voor het Lacht in Beats uh, Hotel. Oh ja, dat het Hotel. Zondag, 15. Hotel. Ja, ja. En uh, ja, dat is altijd zo ontzettend leuk. Dus ik dacht, we doen er een, een stand-up comedian tussen. En ja, René Meurs is gewoon een hele goeie. Ja, dat vond uh, ik ook van het wel heftig. <laughs> ik heb nu ook een uh, stukje cabaret van Henk Elsing. Ja, ja, ja. Ronnie Reggae. En uh, ik, om, nou ineens kom ik erachter natuurlijk... waarom het een beetje fout ging met die telefoon. Oh. Het is wel vrijdag de dertiende. Nou, het heeft er niks mee te maken. Het heeft gewoon puur met jou te maken. Zo. <laughs> ben ik met jou getrouwd. Ja. Yep. Uh, doei. Doei. Zing, zing, zing. The Flower Girl Reggae Hi people, yes Hi people, yes Here is uh, Ronnie Reggae Ronnie is all the easy man Ronnie is all the cool, cool, cool, cool man Mensen vragen wel eens hey Ronnie. Waarom zing jij geen Nederlands? Nederlands sing is shit man. When a woman makes a strong impression on you on a street hook and later comes she to you too with a knip eye. She wants to knuffle you and bite you cord plastic. You lost everything dan kwijt, then you are not good by your head. then you are maybe not so tough, then there is a stake on your loss, then you need the flower girl reggae sing, sing, sing, the flower girl reggae sing, sing. sing. En ze vragen wel eens, hey Ronnie, jij hebt altijd een gitaar om, waarom speel je daar niet op? Dan moet ik mijn hand optillen. Ik uh, moest laatst solliciteren op het arbeidsbureau. Ik kom bij die baas, toen zegt die baas, hij hey, zoek jij werk. Ik zeg, ik niet, maar het arbeidsbureau, wel. Ik zeg tegen die baas, jullie hebben hier toch zeker wel een uh, vierdaagse werkweek. Toen zegt hij ja, maar we doen er vijf dagen over. Moest ik op maandag beginnen? Ik kom om een uur of één binnen. Toen zegt die baas, hij hey, joh, ja, het hier om acht uur moet wezen. Ik zeg, hoezo? Is er wat gebeurd dan? Koel, cool, koel. Cool. Afijn moesten we planken voor sjouwen Planken voor sjouwen Dan Zegt die baas, hé hey, jongen hey. Je collega's nemen twee planken op en denk, jij maar één Zijn nou, zijn die anderen zeker te lui om twee keer te lopen <lacht> Cool, cool, cool, easy Hak op een gegeven moment hak een splinter in mijn vinger Zeg een tegen mij, die splinten moet je eruit halen hoor. En zeg, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze. Cool, cool, cool, easy. You go fishing. You have the dobbers in your broek in a trommel. You have a boterham with koek on your brummer. With your hang on your neck And you have then All the physics in your back Then You are not good by your head Then You are maybe not so tough Then There is a steak, Clap, hey Hey, hold my hands, don't move Hey, people, yes Roni, start now zijn eigen televisieclub. Bijbij, bijbij, thank you. Ja, je vraagt je af hoe zag Henk Elsing eruit toen hij dit uh, presenteerde. Maar blijkbaar, net was onze poster. Oh, dat kunnen jullie niet zien op de radio, natuurlijk. Rasta haar. Nee. Rasta haar met een grote joint in zijn mond. En, uh, ja, dit is al echt heel oud, hè? Ja, hoe oud is dit? Uh, nou, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat mijn ouders vroeger naar... Uh... Leeft hij nog, Henk Nee, Henk Elsing leeft niet meer, nee. nee. Maar dat... Uh, althans, ik zal het even voor de zekerheid opzoeken... voordat ik dingen zeg die niet waar zijn. Ja, net zoals... Uh... Uh, hij had altijd vrij entree op, uh, in, in Amsterdam... En daar komt de, de, dit ook uit. En uh, mijn ouders gingen daar heel regelmatig naartoe. Maar mijn ouders zijn altijd gek geweest op cabaret. Misschien ja, dat ik het daar ook wel van heb hoor. Ja, precies. precies. En dan doen we nog een verzoeknummertje van Angelique de Groot, UB40, Kingston Town. Now, I am king, and my queen will come and go. Nieuws over Henk Elsing. Henk Elsing is dus inderdaad overleden. Hij is op 81-jarige leeftijd uh, oh. in uh, Amersfoort overleden uh, aan de ziekte van Alzheimer. En uh, hij zat in een uh, verzorgingshuis en uh, is, uh, is dus niet meer onder ons. Oké, okay. en dan komt nou Bob Marley en de De meest bekende natuurlijk. Trenchtown Rock. This. I want to tell you, it's a trenchtown experience. All the way from trenchtown, Jamaica. Bob Marley, come on! Een verzoeknummer van Anjali Astrid Voren, uh, Madness met Prince Buster. Madness, madness, we call it madness. Madness, madness, we call it madness. Plain. You see, that is what they mean to me Madness, madness, I call it madness Madness, madness, they call it madness Madness, madness, they call it madness I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, they call it flatness. Got a view, I'm gonna walk all over you. Cause madness, madness, I call it gladness. But if this is madness, man, I know I'm filled with gladness. It's gonna be rougher, it's gonna be tougher. Ja, maar het was dus uh, Prins Buster met Madness. Me. Het is niet Madness me, met Prins Buster. <laughs> Uh, nou krijgen we echt een nummertje van Maria. No woman, no cry. Bob Marley. En in de stad Schouwburg in Haarlem heb ik op 18 januari Eus van theatergroep Rast. Eus is gebaseerd op de gelijknamige boek van Oskar Akkoij. Dat is een columnist, televisiemaker en bovenal schrijver. En vertelt het verhaal van Eus, de zoon van een gastarbeider. Eus is nergens thuis, leeft constant op gespannen voet met zijn Noorse vader. Raakt bevriend met kampers. Komt terecht in een gevalletje eerwraak en trekt op uh, uh, strooptocht door Europa. En het is erg leuk, dit. Maar het is ook wel een hele goede schrijver. Dan heb ik in de Philharmonie Tino Martin. En dat is op dinsdag 17 januari van kwart over acht tot uh, half elf. Het is Nederlands, Die... hè? Alle... Ja, dit is allemaal Nederlands. Tina Martin, bekend van zijn hits uh, Zij weet het... Jij liet me vallen en loop niet weg, keert terug naar het theater. De in Den Haag geboren zanger zal op velerij verzoek van zijn uh, fans... alle provincies van Nederland aandoen tijdens zijn tour onderweg naar jou. Dan heb ik in de liefde in uh, Haarlem heb ik Jasper van der Veen... Uh, niet gehinderd door enige kennis. Dat is op donderdag 19 januari om half negen. Uh, Jasper zit uh, propvol grootse plannen, sterke grappen, vage herinneringen, dubieuze argumenten, scherpe bespiegelingen, slapgeouden hoor en prachtige verhalen. Nou, zeker de moeite waard. Maar hij komt uit Groningen, zie je? Hij komt uit Groningen, het zal ongetwijfeld. Geen idee. Ja, dat staat. Oké. Okay. Maar goed, er zijn nog uh, kaarten En uh, toegangskaarten kosten 17,75. Nou, dat ge geeft toch? Ja, dat is toch niet duur voor een uh, avondje uit. Uh, heb ik dus uh, via Zandvoort Insight evenementen de opening van Klare Lijnen. Uh, dat is Erik Kolen en dat is in het Zandvoort Museum. Erik Kolen zal... Uh, Klare lijnen loslaten op Zandvoort. Makante gebouwen, dorpsgezichten en andere bijzondere visualisaties. Maar hij is best uh, internationaal bekend hoor, Erik Kolen. Ja. Is echt uh, veel artiesten gewerkt. Ja. En dan hebben we aanstaande zondag, zondag uh, Comedy Night, uh, Zandvoort Lacht. In de Beach Hotel in, uh, in Zandvoort. Dus aan de Engelbertstraat. Gaan we naartoe hè? We gaan elke keer er naartoe. Neem even yes. mee. We nemen even mee. En is het altijd gezellig. <laughs> <laughs> en het is zondag, en de, de, ze beginnen om acht uur. En uh, je moet binnen zijn om half acht. En er zijn een beperkt aantal kaarten. Dus uh, het liefst kan je die bestellen via uh, www.tics4all. Uh, tic, uh, en dan uh, kosten de kaarten tien. Euro 80. Ja. 79, 1 cent. Ja, okay. Maar. Uh, is altijd. Uh, altijd de moeite waard. Altijd leuk. En dit is al, wordt al vanaf 2015 gehouden. Dus. Maar. Uh, ja. En maar. nou heb ik nog. Een uh, laatste verzoeknummer. Moet je niet zaterdag. Uh, wat er op zaterdag is in uh, Zandvoort? Wat is er op zaterdag in Zandvoort? Goedemorgen. Oh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, ik heb het niet kunnen vinden nog. Oh, oké. Okay, okay. Ja, ik heb een, een lang nummer van, van, van uh, Marcel Sukel van UB40. Maar dan Medusa. Dus ja, ik weet, Draaien we dat tot... Uh... Totdat we ooit het eruit gegooid worden. Dus uh, dan zou ik zeggen dus, tot volgende ja, week. Tot volgende week. En uh, dan ben jij er ook weer. Ja. Oké, okay. dag. Ik word daar